9 uur. Freddy van met het NOS-journaal. In Kerkrade is een man van 59 aangehouden... die wordt verdacht van het produceren van ecstasy. Vanmorgen werd in een schuur achter zijn huis een ecstasy-lab ontdekt. Brandweer en politie kwamen op een rookmelding... in een schuur achter een boerderij af. De rook bleek echter de damp van chemicaliën te zijn. In de schuur werd op dat moment ecstasy geproduceerd. De brandweer heeft de omgeving afgezet en de schuur is ontruimd. De aangehouden man is de eigenaar van de boerderij... De Tweede Kamer stemt in met een flinke verhoging van de straffen voor mensenhandel. Nu staat op mensenhandel maximaal acht jaar cel. Dat wordt twaalf jaar. Als door de mensenhandel iemand overlijdt, kan zelfs dertig jaar worden opgelegd. Dat is gelijk aan de maximale straf voor moord. Praktijken van loverboys gaan ook onder mensenhandel vallen. Ook de straf voor het tewerkstellen van illegale gaat omhoog, van drie naar vier jaar. De Kamer heeft afgesproken dat er geen debat over het voorstel wordt gehouden. Nederland wil weer een ambassadeur benoemen in Suriname. Maar dat kan pas als Suriname daarmee instemt. Dat heeft minister Timmermans gezegd in de Tweede Kamer. De vorige ambassadeur werd in april naar Nederland teruggeroepen voor overleg. Dat gebeurde na het besluit van het Surinaamse parlement om een amnestiewet aan te nemen. Waardoor de verdachten van de decembermoorden niet worden vervolgd. De parachute van de man die maandag dood werd gevonden in een weiland bij Teuge had geen technische gebreken. En de politie zegt ook dat er geen sprake is van een misdrijf. Het lichaam van de parachutist van 48 werd maandag gevonden nadat het negen dagen in een weiland had gelegen. Of de functie automatisch openen van de parachute met opzet niet was ingeschakeld, is onduidelijk. Het weer. Vannacht, op de meeste plaatsen droog, temperatuur in het binnenland rond het vriespunt. Morgen vanaf de middag regen, temperatuur van 3 graden in het noordoosten tot 6 in het zuidwesten. De dagen daarna in het noorden wintersweer, in het zuiden maximaal rond 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Tweede uur van Langste Lijn op deze woensdagavond, dames en heren. We zijn aan het voetballen om de KNVB-beker. De achtste finales, nog drie wedstrijden aan de gang. We beginnen in Deventer, de Eagles en Zwolle. Is er iets gebeurd, Frank Wielaert? Ja, onder het journaal is er een doelpunt gevallen. We zijn een klein uur onderweg. Zwolle is op voorsprong gekomen. Er was één fout van Goal-Eagles voor nodig. Gemaakt door Missijan. Die legt een bal breed zo in de voeten van Benson. Benson schuift de bal een paar meter verder in de voeten van Mokhtar. En die schiet van 20 meter de bal loopzuiver voorbij. Nicky Marsman, de doelman van Goal-Eagles. En dat betekent dat de Eredivisieploeg voorstaat in Deventer 1-0. E Kwart voor negen begonnen in Heerenveen. De plaatselijke tegen Feyenoord. Ronald van der Geer. 18 minuten inmiddels bezig. 0-0 is er nog altijd de stand. De afgelopen minuten één kans gezien voor Feyenoord. Actie over de rechterkant. Jan Maat met een aardige voorzet. Een kopbal van de Immers, maar niet meer dan aardig van de vangbal voor Nortveld. 0-0 dus nog steeds bij deze wedstrijd. Straks gaan ook Vitesse en ADO 20 weer verder. Die zitten op het ogenblik in de kleedkamer thee te drinken. Dit zijn Vogels met een Y. <middels> Nee. Alabama, Arkansas, I do love my mom pop, not the way that I do love you. Well, holy moly, real life, you're the apple of my eye, girl I never loved one like. Please be more. Than Verheugde ik me op de birds. Er werd het Edward Sharp en de McNicker Zeros. Er wordt gejuicht en echt gejuicht zoals je dat nog vroeger deed... met de handen omhoog langs je oren. En dat gebeurt in Deventer. Dus Frank, vul aan. Dus is het 1-1 geworden. Go ahead, Eagles. De eerste echte goede aanval... Van de aanval zit er dan ook gelijk in. Houtkoop is de man die hem uh, maakt. En uh, hij krijgt de kans van Promesse. Dat is uh, de beste man bij Eagles in deze wedstrijd. Maar in de tweede helft lag hij uh, aan de ketting bij Olijven. Speciaal uh, voor die gelegenheid in de ploeg gebracht. Om uh, Promesse uh, uit de wedstrijd te spelen. Dat lukte dus, nou ja, een kwartier ongeveer. Eén keer komt hij aan de bal en dan geeft hij een buitenkantje rechts mee aan Houtkoop. Die zo door kan lopen, eventjes om Lachman heen moet. Dat doet hij dan ook vakkundig. En dan staat hij 1 tegen 1 tegenover uh, Boer. En dan is het raak 1-1 en dan is de derby dus echt begonnen. Want we hebben nog geen winnaar en Zwolle achter zich eigenlijk al een beetje winnaar. Want het voetbalt zoveel makkelijker en het uh, heeft zoveel meer ruimte. En ook zoveel meer uh, surplus aan kwaliteit op het middenveld. Met Arne Slot die vandaag een... Uh, voor het eerst in deze, uh, dit, deze competitie uh, een uh, basisplaats krijgt. Niet zozeer in de bekercompetitie, maar wel als uh, dit voetbaljaargang... Hij staat er vandaag vanaf het, voor het eerst vanaf de eerste minuten in. En hij voegt heel veel voetbal toe aan dit Zwolle. En dat heeft met William Pluim ook veel voetbal vanaf het middenveld. Zeker in vergelijking met de Goat Eagles is dat een, een stuk sterker. Maar in Deventer vinden ze dat de wedstrijd nu echt begonnen is. En we hebben nog een klein half uur te gaan. De Deventer mensen die juichen, die zijn veruit in de meerderheid. In de Adelaars van het is 1-1. Bij Vitesse Ado komen we zo direct terecht. Nu Heerenveen Feyenoord. Laatste stand die we doorkregen was 0 tegen 0. Ronald, hoe is het nu? Er is weinig mensen hier, Mart, die met de armen langs de oren reden tot juichen hebben. Na 24 minuten is het nog steeds 0-0. En als er al mensen zijn die op het puntje van de stoel zitten, maar... Afgekeurd, van Villaert... Afgekeurde goal. Ik uh, riep iets oh, is... te snel, maar ik riep er gelijk <laughs> afgekeurd achteraan. Dus het maakt niet uit. Het was Ahead die een afgekeurde goal maakte. 1-1 nog steeds. Dat is ook een nieuwsfeitje tenslotte. slotte. Uh, 24 minuten zijn we bezig in het uh, Abelensa stadion. En wat een kans net voor, uh, voor Feyenoord. Een lange bal van achteruit. En Immers die een kopduel aangaat uiteindelijk tot schieten komt. Vanaf de rechterkant van het Schafstorpgebied richting de verre Hoek. Nou ja, die bal gaat er niet in. Maar Klaas hier een soort van kousevoeten meegeslopen. Door niemand bewaakt kan die bal dan inschieten. Maar Nordveld, keeper van Heerenveen, denkt nou ja, ik probeer het maar. Ik duik naar de hoek. Nou, hij pakt gewoon die inzet van Klaas hier van twee meter voor de lijn. Heeft hij te pakken, moet nog oppassen dat hij zelf niet over de lijn duikt. Maar dat heeft hij goed gedaan. En dus is het nog altijd 0-0. Uitbraak nu van Heerenveen. Want Feyenoord heeft meer balbezit. Met wat geluk komt de bal ter rand van het opgebied bij Finn Bokasson. Die wil wel schieten. Maar dat schot wordt geblokt. De aanval blijft levend vanaf de linkerkant. Djuricic. Maar dan kan Feyenoord voor opruiming zorgen. Dat doet Joris Matthijs. Maar Heerenveen heeft dan de bal weer te pakken. Dat hebben we lang niet gezien. Djuricic. Djuricic van La Pada. Rechterkant schafschopgebied Feyenoord. De voorzet die uit de doelmond wordt weggekopt door Stefan de Vrij. en dan. Wordt er verder voor opruiming gezorgd door Feyenoord richting Pelle. Maar weer kan Feyenoord de bal niet vasthouden voorin. Zomer roeit hem nu naar voren richting van La Parra... Die op zijn beurt weer goed verdedigd wordt door uh, Martens Indy. Maar de bal is weer voor Herenveen. Voor Manacek. Aan de linkerkant komt nu Arnold Kruiswijk op. Maar die bal is niet heel zorgvuldig. Kruiswijk kan hem dus ook niet binnenhouden. En dan gaat de Friese storm weer even liggen. Dan ineens stakt hij op. Want Feyenoord heeft eigenlijk heel veel de bal. Is uh, veel gevaarlijker geweest dan Herenveen in nou, de afgelopen 10 minuten. Maar daar ineens was dus dat moment van, van Heerenveen eigenlijk volgend op die grote kans van Feyenoord van Jordi Klaas. Jan Maat gooit in namens de Rotterdammers. Immers verlengd. Niet tot bij Pelle. Pelle verliest namelijk het kopduel van zomer. Dan zou Heerenveen verder kunnen waarden. Niet dat Klaas hier ertussen zit. Maar die levert ook weer in bij een tegenstander. Dat doet Heerenveen vervolgens ook. Ja, zo wordt het wat onoverzichtelijk. Martens Indy roeit hem dan maar naar voren vanaf de linkerkant. Maar ja, in een niemandsland als we het over Feyenoord hebben. Dus heeft Gouw Leeuw de bal aan de voet. En speelt hij op het middenveld nu Marten de Roon aan de Roon naar de linkerkant. Daar is Juricic eigenlijk altijd wel aanspeelbaar. speelbaar. Juricic met één actie, nog een actie. En dan speelt hij vanaf de linkerkant de bal het strafschopgebied in. Maar niet heel nauwkeurig. Feyenoord kan voor opruiming zorgen. Maar kan die bal voorin niet vasthouden. En komt dus ook niet aan het voetballen toe. Zomer, centrale verdediger. Opent maar weer eens op Van La Parra. Die is op snelheid wel heel gevaarlijk. Maar wordt eigenlijk door de lucht met regelmaat aangespeeld. En dan is Martens Indy toch ook een kop groter. Steeds herenmeester in de duel. Circusi, C-kop nu zijn linker verdediger even helpen. Vlak bij de cornervlag. Wordt uh, op zijn beurt ook weer onder druk gezet door Christian Koem. Rechtsbek van uh, Heerenveen. Bal gaat over de zijlijn via de Vries. En dus wordt erin gegooid door uh, Bruno Martensindi. Aan de linkerkant, nog op de helft van uh, Feyenoord. Martensindi gaat het ver doen. Rekent op een doorkopper, in dit geval Sissé. Volgende spellen, maar niet tot bij Immers. Die wel de diepte zocht, maar niet bereikt wordt. Heerenveen weer met een lange bal. Weggekopt door Matthijssen. Zo is het uh, rommelig in deze fase in het uh, Abelentza stadion. En former is dan degene die denkt... we gaan vanaf de Assis naar de zijkant... Maar ja, onnauwkeurigheid, dat kun je loslaten op een heleboel uh, balbehandelingen van zowel Heerenveen als uh, Feyenoord. Na 27 minuten zijn er momenten geweest, met name voor de goal van de Friese, maar het is nog altijd 0-0. In de tweede helft zijn Vitesse en Ado 20 met elkaar bezig. De ruststand was 2-0. Jeroen? Die stand staat nog altijd op het bord. Mart Doelpunten Theo Jansen en Marco van Ginkel in de eerste 15 minuten voor rust. En na de pauze doet aro 20 er alles aan om terug te komen in de wedstrijd. Is het twee keer gevaarlijk geweest. In de eerste minuut na rust wordt er wat gerommeld bij Vitesse in de verdediging. En dat leidde tot twee schoten. Eén van Zinhagel en één van Zinnige. Maar beide keren haalde de bal het doel niet. Daarna kwam er een moment dat was een stuk lucratiever. Althans, dat had het kunnen zijn. Een combinatie tussen de nummer 10 en het elftal van Martin de Groot. Dat is Delor. Dat is een technisch vaardige speler. Die passeerde twee man. Ging de combinatie aan met zijn spits. Keus kreeg de bal terug. En kwam bijna vrij voor Eloy Roma. Maar kon uiteindelijk toch niet afdrukken. Nu Boni met een kans. En dat... Dan is het natuurlijk wel raak Wilfried Boni met het doelpunt en daarmee haalt hij de angel definitief uit de wedstrijd. Hier is gescoord en bij Ronald van der Geer in Herenveen is ook iets aan de hand. Als Boni scoort, dan zegt Pelle, dat kan ik ook. Want samen voeren we de ranglijst aan van de Eredivisie als het gaat om het maken van doelpunten. Een aanval van Feyenoord begint aan de rechterkant bij Schaken. Een diepe bal die aan de linkerkant van het Schafstopgebied weer wordt teruggekoppeld door Sekoucizee. En dan in één keer uit de lucht genomen door Graziano Pelle in de linkerhoek. En Noordveld heeft deze bal alleen maar langs horen komen. Graziano Pelle doet het weer voor Feyenoord. Alles wat hij aanraakt, zo wordt tenminste gezegd, verandert op dit moment in goud. Feyenoord spint daar garen bij, want na 29 minuten... ...staat het inderdaad Belenstra stadion door een goal van de Italiaan op 1-0. Scoren in Arnhem, scoren in Heerenveen, scoren in Deventer. Frank? Nee, behalve die afgekeurde van de net van uh, Go Out Eagles wegens buitenspel... Uh, ...hebben we geen uh, doelpogingen meer gezien. Maar wel wat meer beleving in de wedstrijd. Met name ook omdat uh, het, de wedstrijd om de, uh, het veld heen ging leven... ...bij het publiek dat Forrest vooral stil is geweest. Eigenlijk het eerste uur vooral stil is geweest. Ook niet zoveel te genieten had. Omdat ze voor uh, Goat Eagles zijn in overgrote meerderheid. Of 400 man na. Het uitvak is uh, helemaal volgepropt met uh, Zwolle-fans. En die hadden het wel aardig naar hun zin. Zeker op het moment toen Zwolle op voorsprong kwam. Nu is het 1-1. En willen ze in uh, Deventer graag meer zien. O, oh, slechte uh, bal van Marsman op zijn uh, middenvelders. Maar daar kan Zwolle, omdat ze wat te ver teruggetrokken staan... ...eventjes niet zoveel aan doen. En dus kan uh, Goat. Het gewoon doorvoetballen via Job van der Linden. Een van de twee centrale verdedigers. Even kiezen voor de lange haal. Omdat Zwolle steeds verder naar voren komt. Steeds meer druk probeert te zetten. En dan moet ahead voor in de tweede bal zien te winnen. Dat lukt. Joey Suk. En uh, speelt de bal naar uh, Turic aan de rechterkant. Die moet dan het 1 uh, tegen 1 -e duel met Aschente aangaan. Maar tot nu toe verliest hij dat meestal. Promes komt helpen. Dat uh, gaat uh, wel zo naar de dijk zetten. Turic nog een keer met een aardige beweging. Maar niet langs Aschente. Die de bal over de achterlijn uh, laat lopen. En daarmee een doeltrap verdient. En uh, hij Kijkt even, Turuts aan, van wat probeer jij me nou te flikken. Een beetje een kunstjes doen om mij heen. Zo gaan we niet met elkaar om. Jij in ieder geval niet met mij. En dus verovert hij de bal terug. En zijn de verhoudingen in ieder geval weer duidelijk in deze wedstrijd. Na 70 minuten, 20 minuten nog, officiële speeltijd om een winnaar te bepalen. Lukt dat niet, dan gaan we natuurlijk verlengen. Want het is bekervoetbal, voorlopig is het 1-1. Dankjewel Frank Wielaerts. Heerenveen, Feyenoord, Ronald van der Geel. Na iets meer dan een half uur. Feyenoord dus op een 1-0 voorsprong. door twee minuten geleden gemaakt door Pelle. En Sekou C. dacht, wat Pelle kan, dat kan ik ook. Als Schaken weer een actie loslaat aan de rechterkant. En die bal komt in dat strafschopgebied. Dan laat ik zien dat ik net zo goed kan schieten als de Italiaan. Ja, dat is misgedacht. Want de bal kwam wel voor de voeten van Pelle aan de linkerkant van het strafschop Of van Cissé. Aan de linkerkant van het frasopgebied. Maar er kwam eigenlijk een curieuze bal uit. Rechtdoor. Ver dus naast de goal van de Vriezen. Ja, die nu de rug moeten rechten na 31 minuten. En toch zich terug in deze wedstrijd moeten knokken. Niet eens zo heel onaardig spelen. Maar ja, dat is een beetje het verhaal van de laatste weken. Er wordt wel aardig gespeeld onder Marco van Basten. Maar er worden geen goals gemaakt. Er worden knullig goals tegen, weggegeven eigenlijk. Door de, door de verdediging. En ja, dan sta je dus heel laag op de ranglijst en haal je geen punten. Vrije trap nu vanaf de linkerkant. Iedereen blijft staan in het schrasroopgebied. Bal wordt weggewerkt uiteindelijk door Immers over zijn eigen achterlijn heen. En er komt dus een corner aan voor Heerenveen. Ik haal nog maar even in de herinnering op de laatste thuiswedstrijd... die Heerenveen speelde in de competitie. Toen was Rode JC de tegenstander en eindigde het duel in 4-4. Nou ja, daar teken ik voor deze frisse avond in Heerenveen. Zo'n spektakel. Corner komt van Mardertjeck Wordt bij de eerste paal wel binnengekopt. Maar naast door Martin de Roon namens Heerenveen. En zo is het dus weer even voorbij. Het gevaar voor Heerenveen. Erwin Mulder, de keeper van Feyenoord, gaat een doeltrap nemen. Bijna 32 minuten gespeeld in Friesland. Het is 1-0 door die goal van Pelle. 19 minuten over 9, Love Child uit 1967 van de Supremes. Ik hoor het geluid van een doelpunt, ik weet niet waar, ik denk in het Gelre Dom. Ja, Mart, dat klopt. Het is opnieuw Wilfried Boni, die heeft gescoord. Precies een kwartier na rust, voorzet van Theo Jansen. Een uh, wippertje eigenlijk het 16 meter gebied in. Boni controleert de bal op de borst, gaat dan met het hele lichaam omhoog... met uh, een soort van omhaal, gaat de bal dan via de grond het doel in... Tweede treffer dus van de Ivoriaan. Die misschien wel zijn laatste officiële wedstrijd voor Vitesse vanavond speelt in Stadion Gelderdoom. Gelderdom. falen zijn bekend. Er is veel interesse voor Boni En hij heeft een transfer naar het buitenland nooit uitgesloten. Ook niet tijdens het seizoen. Al is hij nu niet meer zo stellig als hij was in uh, uh, het begin van dit seizoen. Maar toch uh, als er een grote club komt vanuit Engeland bijvoorbeeld. Dan denk ik dat hij tijdens de winterpauze... Vitesse verruild voor de Premier League. Dus als hij dan hier zijn laatste wedstrijd speelt, dan doet hij dat met verve en in stijl. Twee goals inmiddels. Nadat er eerder al een mooie mogelijkheid was voor Marco van Ginkel, die een hoekschop van Theo Jansen leek binnen te koppen. Maar op de een of andere manier eindigde die bal niet in het doel. Zoals dat zojuist net weer gebeurde met Boni. En Boni hier bijna weer aangespeeld door Van Ginkel, maar de paas is ditmaal te scherp. Het was nog wel een mooi moment. Toen Theo Jansen die hoekschop moest gaan nemen. Ging naar de cornervlag toe. En kwam dus uit bij de harde kern supporters. Die Theo luidkeels bejubelde. Om daarmee wat steun te geven. Naar aanleiding van de gebeurtenissen van afgelopen weekend. Toen hij zich stoorde aan fluitconcerten. Maar nu dus veel tevreden geluiden vanaf de tribune. En dat is logisch. Want Vitesse leidt. En dik ook. 4-0 tegen ADO-20. Uh, nog even, Jeroen. Als, als Vitesse zo'n man verkoopt, lopen ze dan binnen? Nou, ik weet niet of Vitesse dan binnenloopt of dat uh, Jordania dan binnenloopt... of een deel van zijn geld terugkrijgt. Maar uh, de constructie is hier uh, dermate schimmig dat ik daar eigenlijk geen zinnig woord over kan zeggen. Wie weet dat wel? Jordania waarschijnlijk? Ja, waarschijnlijk hij en uh, nog een paar mensen, maar niet heel maar veel. Maar van wie is Boni? Ik denk dat hij in een constructie zit, deels van de club en deels van de eigenaar. Maar ja, goed, Vitesse is in eigendom van Jordania. Dus hoe die geld zo precies lopen, dat durf ik niet te zeggen. Goed, dankjewel. We komen straks bij je terug. 4-0 inmiddels voor uh, Vitesse. Uh, van Vitesse en van NEC is bekend dat die twee ploegen elkaar niet liggen. Um, men zegt dat dat ook zo is bij Go Ahead en bij PEC. Maar uh, is het net zo fanatiek als Arnhemers en Nijmegenaren, Frank? Ja, ja ik weet van Arnhemers en Nijmegenaren dat ze uh, er uh, alles aan doen... om niet bij elkaar in de stad te hoeven komen. Je op, spreekt met een Arnhemer nu, hè? dat weet je. Uh, ja, dat weet, ik, dat weet ik. Maar ik heb heel lang in Nijmegen rondgelopen he, bij wat? NEC. Dus ik, ja, ik kan het ook niet helpen <laughs> om, uh, om uh, die club daar een beetje te volgen. En zo ben ik uh, regelmatig met die derby in aanraking gekomen... En daarvoor heb ik een hele tijd bij Zwolle rondgelopen. En zo ben ik ook met deze derby heel vaak in aanraking gekomen. En het gevoel in Deventer en in Zwolle is exact hetzelfde. Want ze komen liever niet bij elkaar in de stad als ze echt uh, uh, uh, van voetballen houden. We gaan naar Jeroen. Ja, weer een goal voor Vitesse. Dit keer geen bonie. Hij is wel betrokken bij de aanval. Maar de bal eindigt uiteindelijk op de punt van het 16 meter gebied bij Ibarra. En hij schiet vrij raak in de verre hoek buiten bereik van Doelman Burger. Vitesse 20, 5-0. Ja weer Frank. 78 minuten onderweg in Deventer bij Go Ahead tegen Peck Zwolle. Het is overigens wel zo dat uh, vooral supporters een hekel aan elkaar hebben. Voetballers hebben daar nog eens niet zo gek van last. Van 1-1 is het hier. Dus het moet nog wel uitgevochten worden op het veld met een doeltrap van uh, Boer voor uh, Zwolle. En uh, die moet dan voorin normaal gesproken afdietje daar bereiken. Maar die is daar al lang en breed niet meer. Dus is de zoektocht nu naar pluim. Maar die wordt in de rug geduwd. Door Van der Linden, de centrale verdediger. En dus kan Zwolle daar een vrije trap gaan nemen halverwege de helft van Ahead Eagles. En daar neemt het nog steeds alle tijd voor. Dat is opvallend dat Peck zich nog absoluut qua tijd geen zorgen maakt over deze wedstrijd. De tegenstander van komend weekend, zaterdag. Heracles heeft zich al uh, geplaatst voor de volgende ronde. Dat is in ieder geval een, een zekerheidje. En Zwolle moet dat natuurlijk ook zien te doen tegen een eerste divisieploeg. De nummer 6 uit de eerste divisie. Daar komt die bal richting de penalty Gehaal, uh, Tegengehouden daardoor uh, Marsman. Die uh, de bal in tweede instantie wel goed uh, klemvast heeft. En zo Gohoud Eagles weer aan het voetballen kan brengen. Maar Zwolle moet dus eigenlijk dit klusje relatief simpel kunnen klaren, Maar ja, in een derby is het niet zo simpel als het uh, lijkt. Zwolle dat nu uitverdeeld via Olijven. Er wordt uh, de voeten daar goed dwarsgezet door uh, uh, Joey Suk Is dat een van de talenten bij uh, go Eagles. Maar die komt vandaag niet zo gek uh, lekker uit de verf. En heel veel ruimte. We gaan nog een keer naar Jeroen, naar de Gelderdoom. Het is 6-0 geworden, Frank. Doelpunt van invaller Davy Prupper. Die wordt weggestuurd door Theo Jansen. Bonny bleef eventjes op de middenlijn achter om te overleggen met trainer Fred Rutte. Dus keek Pruppen raar op dat Bonny niet in het 16 meter gebied was. Moest de bal terugkappen en draaide daarna naar zijn rechterbeen om de bal snoeihard in de lange hoek te schieten. 6-0 en het begint nu langzaam maar zeker een pijnlijke exercitie te worden voor ADO 20. Ja, Deventer tegelijkertijd bij de 6-0 van Vitesse. Twee hele grote kansen aan allebei de kanten. Eén Benson eerst, één tegen één tegen Marsman. Maar de doelman van Go Ahead wint. En aan de andere kant is het Quincy Promes, de balgoochelaar. Die zo goochelt met de bal dat hij zelf op een gegeven moment niet meer weet waar hij is. En daarmee de kans voor Go Ahead om zeep helpt. We zijn 80 minuten onderweg. En in Deventer is de beslissing nog niet gevallen tussen Go Ahead en Peck Zwolle 1-1. We naderen de 40 minuten kaap in Heerenveen bij Heerenveen ja. tegen Feyenoord. We gaan er net overheen. 40 minuten en 14 seconden. Nog altijd die 0 achter Herenveen. En die 1 achter Feyenoord. Dat doen we in de 28e minuut gemaakt door Graziano Pelle. En Herenveen net een keer gevaarlijk. Maar de checkactie linkerkant. iets aangespeeld. Die de bal vervolgens voor zijn linkerbeen kapt. Ziet dat hij wel wat ruimte heeft. En met een prachtige stift probeert Erwin Mulder te verrassen. Dat... Ja, zag er mooi uit. Hij kon ook wel op een ovatie van het publiek hier rekenen. Maar was eigenlijk een kansloze missie. Want Mulder is lang en stond eigenlijk op, uh, op zijn lijn. Dus wat dat betreft was het eigenlijk meer schoonheid dan effectiviteit. Effectief is nu wel C. Goede beweging aan de linkerkant. Geeft een uh, voorzet die in de doelmond door iedereen wordt gemist. En uiteindelijk aan uh, Feyenoord's rechterkant door Ruben Schaak over de zijlijn wordt getikt. Waardoor Heerenveen uh, kan gaan ingooien. Vlak dus uh, bij uh, de eigen achterlijn. We hebben nog een kopballetje gezien van uh, Pelle naast de goal van uh, Heerenveen. En voor de rest niet zo heel veel. Ja, wat bezorgd gezicht op de bank van Feyenoord. Omdat Jordi Klaasie bij een blok dat hij zette op van La Parra op de helft van Feyenoord op de schouder terecht kwam. Schouder waar hij al zo lang last van heeft eigenlijk aan geopereerd moet worden. Maar ja, dan is hij er acht weken uit. En Klaasie uh, heeft daar geen tijd voor. Uh, voelde even aan die pijnlijke schouder wat uh, spelers uit de dugout gestuurd door Ronald Koeman. Maar Klaasie blaast inmiddels zijn partijtje weer mee op dat middenveld van Feyenoord. En ziet nu van afstand dat uh, Pelle en Immers elkaar proberen te bereiken. Maar dat gaat uh, met de nodige onzorgvuldigheid. Waardoor Heerenveen het bal bezit weer terug heeft. Op eigen helft nog met uh, Deroon. Deroon kijkt eens vanuit de as. Verplaatst hij naar de linkerkant. Links bij Kruiswijk speelt Jurisic aan. Die eigenlijk tegen Wille en Dank aan die linkerkant speelt. Maar daar wel de gelegenheid heeft om acties te maken. Dat nu ook doet. Op snelheid eigenlijk twee man kwijt is. Dan probeert de combinatie met Finn Bogason op te zetten. Dat mislukt. Feyenoord neemt het balbezit over via Ruben Schaken. Schaken speelt Pelle aan. Kan die in balbezit blijven, die Italiaan? Ja, wel tegen één man. Maar dan komt er een tweede man bij. Dat is Madacek. En dan is uh, uh, Feyenoord de bal kwijt en heeft Heer de Veen via Gouwe de gelegenheid om in elk geval wat op te stomen richting de middenlijn. Wie is aanspeelbaar? Finn Bogasson wil in één keer verlengen op Martin de Roon. Dat gebeurt allemaal vanuit de as van het veld. Zit Feyenoord tussen. Bal terug naar Mulder. En Een lange bal van de Feyenoord doelman. Weg afgesneden richting Pelle door de kleine middenvelder Kums. En dan kan misschien van La Parra aangespeeld worden. Ik zeg misschien omdat dat plannetje doorzien is door Bruno Martens Indy die knap Kruipt eigenlijk voor de rechtsbuiten van Heer Veen. Vervolgens met de bal aan de wandel gaat. Een speler van Heer Veen tegenkomt. Dat is diezelfde drone. Overtreding van de middenvelder van Heer Veen. Dus een vrije trap die Matthijssen vanuit de middencirkel neemt. Richting Pelle. Aanname wat onzorgvuldig. Maar immers houdt de aanval levend. Zij het voor even. Want Klaas verliest de bal. Nu zou Heer Veen met Kumst eruit kunnen. Van Laparra is niet aanspeelbaar. En via de kluts komt hij dan toch bij hem. Vim Bogason. Drie meter nog voor het schaatsomgebied. Linkerkant schaatsomgebied. Juris iets aardige actie. Ja, hij is even... Een man kwijt, dat is Janmaat Maar dan wordt de rugdekking gegeven door Immers. En dat uh, doet Immers zodanig goed dat hij de bal uh, plukt van uh, de voet van uh, de, de kunstenaar van Heerenveen. En immers direct een lange bal loslaat. Richting Schaken. Die staat alweer in de buurt van het strafschopgebied van Heerenveen. heer De Veen. Schaken met de bal aan de voet. Eén actie, nog een actie. Moet er nu toch wel een keertje langskomen? Nee, kan dat niet. Moet terug. Kruiswijk zit hem werkelijk op de huigen. Dan gaat de bal over de zijlijn. Maar is er ook een overtreding gemaakt door Arnold Kruiswijk op Ruben Schaken. Zo bij de zijlijn. Metertje of 15 weg bij het strafschopgebied. Het dus mag Feyenoord als de rust lonkt. Nog anderhalve minuut. Daar een vrije trap gaan nemen aan de rechterkant. Uiteraard melkte Ruud Vormer zich daarvoor. En kruipen de centrale verdedigers naar 1, Stefan de Vrij, richting het stadsopgebied van Heerenveen. Daar waar Bruno Martens in, die ook wordt verwacht, maar die blijft ook in de middencirkel staan. En dus is de vrijder, Pellister, Cisse heeft natuurlijk ook wat lengte. En Immers weet ook wel wat koppen is. Allemaal een afwachting van die vrije trap die Ruud Vormer gaat nemen vanaf de rechterkant. Nou, het is vaak geen moeilijke zaak om de verdediging van Herenveen bij dit soort spelsituaties in verwarring te brengen. Daar weet Roda alles van. Maar de bal gaat naast de goal van Feyenoord via het hoofd van Herenveen, Via het hoofd van Lex Immers. Direct lange bal van Noordveld richting de helft van Feyenoord. Waarvan La Pada even in balbezit is. Maar Feyenoord vervolgens de verhoudingen weer herstelt. Feyenoord heeft nou eenmaal meer van de bal in deze. De eerste 45 minuten is eigenlijk ook de betere ploeg. En de voorsprong is dan ook terecht na 28 minuten door Graziano Pelle op het bord gezet. Feyenoord met former. Probeert schaken te bereiken. Lukt niet. Heerenveen kan er weer uit met Marecek aan de linkerkant. Wandelt een stukje. 10 meter over de middellijn stopt hij dan. En speelt de bal naar de as van het veld. Daar is Kums. Kruiswijk is vervolgens op die plek waar we net nog melding maakten... van het balbezit van Marecek. Zoeken Kruiswijk, want zoveel mensen zijn er niet aan speelbaar. Het zou de diepting kunnen via Vin Bogasson. Nee, durft Kruiswijk niet aan. Bal gaat terug naar de laatste lijn. En vervolgens mag Koen, de rechtsback, dan wat aanvallende aspiraties tonen. Speelt Juris iets aan op papier, dus aan de linkerkant... Maar Eigenlijk Spelend in het de delftal van Marco van Basten in een totaal vrije rol. Gouwe -Leeuw. Leeuw speelt naar Jurisic. Jurisic krijgt de bal terug van Koem aan de rechterkant van het strafschopgebied. En dan gaat hij over de achterlijn via speler van Veen. En dus mag Erwin Mulder een doeltrap gaan nemen. Eén minuut extra speeltijd is inmiddels ingegaan. Heeft naar huis toegevoegd aan de 45 minuten die inmiddels achter de wielen zijn in het Abelensra Stadion. De mensen hier gaan inmiddels richting de plekken waar warme drank voorradig is. Want het is een frisse avond in Friesland. Herwin ja, Mulder gaat nog die doeltrap nemen. En dan zal Bas Nijhuis ongetwijfeld na het trappen besluiten om een einde te maken aan de eerste helft. Doet hij nog niet. bal kan bij immers komen, maar komt hij niet. Want hier de V neemt over. Via de Roon Stuurt nog één keer van La Pada weg. Richting het strafstofgebied van Feyenoord. Moet uh, ja, opgelet worden De Bruno Indi En die moet dan nog onder druk van Van La Pada, aan zijn linkerkant dus een corner weggeven. Nou, die zal Nijhuis nog wel even laten nemen in de extra tijd van deze eerste helft. Ik zou als ik hier in Veen was nu iedereen naar voren sturen. Want je weet als je kijkt op de klok dat na deze corner de eerste helft er echt op zit. Uitgelezen mogelijkheid dus om Feyenoord nog eventjes een tikkie te geven op slag van rust. Corner komt bij de eerste paal, wordt weggekopt door Vormer en vervolgens hoog over de goal geschoten door Martin de Roon. En dan gaat Nijhuis inderdaad de bal opvragen. Zitten de eerste 45 minuten erop. Een, een leuke eerste helft waarin Feyenoord de betere was. En dat is ook te zien in de score. want Pelle maakte het enige doel. Tot nu toe. Radio 1. De Anderhalve minuut na de tijd die ervoor staat. Redding van Tijn. De Tweede Kamer stemt in met een verhoging van de straf voor mensenhandel van maximaal acht jaar cel naar twaalf jaar. Als door de mensenhandel iemand overlijdt, kan zelfs dertig jaar worden opgelegd. Evenal evenveel als de maximale straf voor moord. Praktijken van Loverboys gaan ook onder mensenhandel vallen. De wet wordt een zogenoemd hamerstuk. Er is afgesproken dat er niet over wordt gedebatteerd. Op de eerste dag heeft de actie Serious Request van 3FM ruim 900.000 euro opgeleverd. Vorig jaar stond de teller na één dag op bijna 300.000 euro. Dat komt vooral doordat veel mensen eerder in actie zijn gekomen dit jaar, staat op de website van de actie. Gisteren werden drie dj's in het Glazen Huis in Enschede opgesloten. Zij zamelen de komende dagen geld in voor de bestrijding van babysterfte. De parachute van de man die maandag dood werd gevonden in een weiland bij Teuge... had geen technische gebreken. En de politie zegt dat er ook geen sprake is van een misdrijf. Het lichaam van de man werd maandag gevonden nadat het negen dagen in het weiland had gelegen. Of de functie automatisch openen van de parachute met opzet niet was ingeschakeld is onduidelijk. En in kerkraden is een man van 59 aangehouden... die wordt verdacht van het produceren van ecstasy. Vanmorgen werd in een schuur achter zijn huis een laboratorium ontdekt... waar op dat moment ecstasy werd geproduceerd. De aangehouden man is de eigenaar van de boerderij. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws op dit moment. Er wordt gevoetbald op drie velden nog en de slotminuten van Go Ahead Eagles tegen Peck Zwolle volgen hier Frank Bielaard. Anderhalve minuut officiële speeltijd nog. Nu scoren is beslissend Job van der Linden met de hoekschop voor Go Ahead Eagles. Legt de bal een randje, doelgebied neer en Heerkens raapt op bij de tweede paal. Nieuwe hoekschop voor Go Ahead Eagles omdat Broersen daar nog tussen zit. En we gaan even, eerst even kijken bij Jeroen voor de volgende hoekschop. Nou, er wordt hier flink gejuicht door de 1700 meegereisde fans van ADO 20. Want de eer is gered in het stadion Gelderdoom. Een mooie goal ook. Een omhaal van spits Clive Keus, Hij maakt de treffer waar ADO 20 toch ook wel recht op heeft. Want de ploeg heeft ervoor gevoetbald en gewerkt. En scoort dus. Het staat op het bord. 6-1 in Arnhem. We zijn in de laatste minuut officiële speeltijd beland in Deventer. Waar Boer, oh, de clash met Van der Linden. Nee, dat is niet Van der Linden, want die gaf de paas. Maar daar raakt wel een Deventer aanvaller geblesseerd bij die actie. In de laatste minuut officiële speeltijd. En die 1-1 stand tussen Ahead Eagles en Peck Zwolle moet er dan hulp komen van de zijlijn om de man te behandelen. Het is de spits Cas Peters. Die daar op het rand van het doelgebied in aanraking kwam met Diederik Boer, de doelman van Pek Zwolle. Daar kon de doelman niet zo gek van aan doen, want die ging gewoon voor de bal. Had ook alleen maar oog voor de bal. Dat Cas Peters dat ook graag wilde, maar zijn handen niet mag gebruiken. Ja, daar kan Diederik Boer niet zo gek veel aan doen. Deze wedstrijd, die natuurlijk ontzettend leeft, dreigt op een verlenging af te stevenen. Want terwijl de blessurebehandeling voorbij is, Cas Peters naar de kant gaat. Samen met de verzorger is de officiële speeltijd inmiddels ook verstreken. En uh, gaan we aan de laatste minuten de extra tijd van deze wedstrijd beginnen onder leiding van scheidsrechter Kevin Blom. Die geen zware avond had in deze toch wel beladen derby waarvan ze in Zwolle dachten daar gaan we voorlopig geen last meer van hebben. Maar ze hebben dus behoorlijk wat uh, moeite met Ahead Eagles dat dit seizoen in eigen huis pas één keer verloren, Alleen van Dordrecht uh, 90, dit, uh, zet, nee Dord FC Dordrecht is dat er natuurlijk tegenwoordig. Tegenwoordig uh, werd verloren met de 2-0. Alle andere wedstrijden, inclusief de bekerwedstrijd tegen VVV... ook al waren daar strafschoppen voor nodig... werden allemaal gewonnen door uh, uh, go Ahead Eagles. En uh, dat zegt genoeg over de kracht van dit elftal in het eigen stadion. En Pexwolle ondervindt dat nu met uh, Marsman. Die de vrije trap mag gaan nemen. Net buiten zijn eigen strafschopgebied. En Lachman die opraapt op de eigen helft voor Peck Zwolle. Dan Benson aan het werk zetten om de bal te veroveren. En dan zegt Kevin Blom, weet je wat? Jullie willen verlenging, jullie krijgen verlenging. De 90 minuten zitten erop. We gaan er een half uur bij. Twee keer een kwartier bij Go Ahead tegen Peck Zwolle. De stand na 90 minuten 1-1. We komen straks op de andere wedstrijden terug in Arnhem en Heerenveen, maar eerst even dit wat je hebt van die momenten op een dag dat je even schrikt. Dan lees je een bericht ergens op teletext of je loopt langs een bureau en er staat een computer aan en dan staat daar: bij Barcelona-trainer Tito Villanova is opnieuw speekselklierkanker geconstateerd. En dan denk je, hè? Dan lees je verder. Morgen wordt hij geopereerd, wanneer hij een aantal dagen in het ziekenhuis moet blijven. In de zes weken daarna ondergaat hij verschillende chemokuren en stralingsbehandelingen. En dat wil je niet, dat wil je bij geen mens. En dan denk je, dat is toch die, die hele bescheiden man... die daar bij Barcelona zoveel succes heeft en daar rustig op die bank zit. En dan weet je dat ergens, want was het, verleden jaar waarschijnlijk... al een tumor in zijn speekselkleren is verwijderd. En dan denk je, hoe kan dit? En dus verleg ik die vraag naar Barcelona... waar een vriend en collega uit een winkel zit. Hoe kan dit? Ja, maar dat is, dat is kanker. Kanker is, uh, is nooit, soms nooit echt weg. Ze geven je vijf jaar om volledig schoon te zijn. En soms kan het terugkeren. Dat is bij, uh, bij Willanova gebeurd. Hij werd vorig jaar inderdaad geopereerd. Het, officieel is het de bijoor clear. Dat is iets wat, wat net achter ons oor, in, in, onder ons oor in, in de hals zit. Dat is toen verwijderd. Toen heeft hij ook chemo en radiotherapie gehad. Uh, leek genezen, maar gisteren bij een... Uh, ja, niet een routinecontrole. Na kanker moet je ook half jaar terugkomen. Dus ze hadden een controle gisteren. En toen werd opnieuw een bultje gevonden. En dat bleek opnieuw kwaadaardig te zijn. En eigenlijk de, dezelfde tumor die morgenochtend verwijderd gaat worden. Hoe reageerde... Uh, Catalonië er dus ook. Ja, was, dat is gelijk een shock. En niet alleen Catalonië. Uh, dan gaat Twitter spelen en dan zie je dat, dat Anims Tito... Dus kom op, uh, sterkte Tito... Uh, dat het een trending topic op, uh, op Twitter wordt in de, in de halve wereld. Uh, de, de, de club reageert geschokt. Het is niet het eerste geval wat ze hebben. Uh, het viel samen met het nieuws bijvoorbeeld... dat Abidal, de, de Franse rechtspek... Uh, bij wie ook een keer uh, de kanker in de lever... in dit geval terugkeerde begin dit jaar. Die moest een levertransplantatie ondergaan. En juist vandaag mocht hij van de artsen... voor het eerst weer trainen. Die, die is wel helemaal hersteld. Nou, net die dag... Uh, ...kreeg Villanova die bevestiging toen uh, gelaste Barcelona gelijk uh, alle officiële uh, gelegenheden afzad. Een lunch met de pers vanmiddag, de voorzitter. Uh, er werd lang niks gezegd, want Villanova zelf wilde het eerst om zes uur uh, aan zijn spelers uh, vertellen... ...voordat de training zou beginnen die hij niet meer uh, heeft geleid. En uh, ja, dan krijg je allemaal reacties van, van, van Schok. De voorzitter zelf, die heeft vanavond nog een uh, persconferentie gehouden, Sander de En die zei van, Tito heeft ons wel direct uh, gerustgesteld, hij is sterk. De ploeg is sterk, de club is sterk. En uh, samen hebben we al veel tegenslagen overwonnen. En dat zullen we ook met deze doen. Uh, is het zoiets van stop de persen op de uh, Spaanse radio en televisie? Ja, nou je kijk, kanker is niet uh, uniek. Uh, maar een bekende voetbal heet, is niet eens zo bekend... maar de trainer van FC Barcelona... Uh, die dat vorig jaar al had als assistent, toen zich een tijdje moest terugtrekken... Uh, die het overneemt van, van Guardiola en het beter doet dan ooit. Eén trainer bij Barcelona het heeft gedaan met uh, een competitiestart... met 15 overwinningen, één gelijkspel. Uh, wat je al zei, een hele rustige man die zelf toevallig... trouwens, zondag was er een, een groot televisieprogramma hier op de Catalaanse tv... dat duurde 14 uur... De Marathon heet dat dan ook. En dat was voor het inzamelen van, van geld. Dit keer voor het strijd tegen kanker. En toevallig had hij daar een groot interview. Legde hij uit hoe hij de eerste keer... Uh, wat voor hem de laatste keer dacht hij te zijn. Hoe hij dat beleefd had. Hij zei toen ging hij de operatiekamer in. Alsof hij op een uh, terras een kopje koffie ging drinken. Uh, nou... Die man, de dag erna wordt hij geconfronteerd met, uh, met, met dat het weer terugkomt. En uh, ja, als een voetbaltrainer dat heeft, uh, die net op, daarvoor op televisie is geweest, erover heeft gesproken, dan, dan is dat natuurlijk inderdaad uh, breaking news. Het zal er goed inhakken. Um, nou heb ik geen idee wie de assistent van Barcelona is, maar ik neem aan dat die één plaatsje opschuift op de bank. Ja, nou, die assistent moet je vragen aan, aan Johan Cruijff. Uh, die liet hem in 1988, toen Cruyff net trainer was van, van Barcelona, liet hem debuteren. Die man heet Jordi Raura, verder niet bekend. Daarna nooit echt groot geworden als voetballer. Maar die is de, de assistent, die zit ook heel lang bij de selectie, bij de, bij de technische staf. De spelers kennen die ook. Uh, technisch directeur Zubis Zareta, de oud-doelman, die zei vanavond op de persconferentie dat er wel inderdaad verhalen gingen dat Barcelona gelijk contact had gezocht met bijvoorbeeld Guardiola, in, uh, die met zijn sabbatical in, in New York bezig is, om het even over te nemen. Maar hij zegt nee, we vertrouwen volledig op, op deze staf, de spelers ook, dus we gaan met Roura verder. En, en wat ook de verwachting is, er gebeurde vorige keer ook al, het is niet zo'n hele agressieve behandeling die, die Villanova moet ondergaan, hij zal drie, vier dagen in het ziekenhuis moeten blijven. Maar zou best over twee of drie weken, als de ploeg op 2 januari weer terugkeert uh, naar de trainingen, zou die best weer bij de trainingen aanwezig kunnen zijn. Nou is uh, kanker, en dat weet je in onze Nederlandse samenleving, is iets waar we, daar durven we eigenlijk al een beetje over te praten. Vroeger kon dat helemaal niet, toen noemden we het C of K. O hoe zit dat in Spanje? Praat je daar openlijk over? Ja, zeker. Wordt niet, er wordt niet meer gesproken over, over een geheimzinnige ziekte. Uh, ik moet je ook aan herinneren dat Nederland volgens mij de enige taal is, het enige land waarin kanker uh, als geldwoord wordt gebruikt, ook in voetbalstadio's. Dat gebeurt niet in Spanje? Absoluut, Nee, dat bestaat niet. Dat kun je ook niet vertalen. Dat kun je ook niet uitleggen hoe je iemand voor uh, kanker en nog wat uh, kunt uitmaken. Dat bestaat totaal. Hier, hier zit altijd God en Maria in de, in de scheldwoorden... Maar, maar kanker absoluut niet. Maar het is ja ook iets wat hier heel veel uh, voorkomt. Ik zei het al, die, dat grote programma Zondag... Uh, waar ze 10 miljoen euro aan geld hebben ingezameld uh, via de tv-kijkers. Dus het uh, is een heel bespreekbaar item, zeker in dit geval. Oké, okay, morgen dus de ingreep zijn er verwachtingen? Heeft iemand zich daarover geuit? Ja, maar dat is niet officieel. De artsen hebben gezegd ook vanuit privéoverwegingen, respect voor de familie, wat ze zelf gevraagd hebben... gaan we verder geen mededelingen doen. Wel, uh, werd een beetje verteld vandaag... maar dat, zeg, dat is niet bevestigd dat het misschien niet zo... Erg is als vorig jaar dat het echt in een beginstadium is dat die tumor weer ontdekt is, dankzij die controles natuurlijk. En als dat zo is, dan, dan, ja, dan is uitzaaien bijvoorbeeld heel erg moeilijk. En het is een, een vrij zeldzame tumor, maar ook redelijk goed behandelbaar. Oké, okay, slotvraag nog. Uh, Abidal is terug, 100%? Of alleen terug? Hij is terug. Het moet allemaal komen, maar ja, eerst hadden ze al gedacht dat de voetballer die een levertransplantatie heeft ondergaan... echt nooit meer een bal zou kunnen aanraken, althans misschien met zijn kinderen op een speelveldje. Uh, maar die man is gewoon weer volop in training, althans volop, hij begint vandaag. En uh, dat je zou hetzelfde kunnen krijgen als twee jaar geleden toen hij in de Champions League finale op Wembley... kreeg hij de aanvoerdersband om de cup in ontvangst te nemen. Dus heel Barcelona ziet al uit naar, naar dat moment dat zich dat wat nieuw voordoet. Edwin Winkels in Barcelona. Muchas gracias. Adios. En dan, Vitesse, ADO-20. Daar vlogen ze erin op een gegeven moment. En gelukkig voor Heemskerk maakte ADO-20 er ook eentje. Dus aanhouden doet overwinnen, dat staat, hè? Ja, maar dat begint langzaam maar zeker toch wel een schrale troost te zijn, dat doelpunt. Want uh, we verlieten de wedstrijd bij een stand van 6-1. En nu in de 84ste minuut staat het niet 7-1, niet 8-1. Maar 9-1 door drie snelle goals achter elkaar van Nicky Hofs, van Ibarra en van Havenaar zojuist. Die eerste van die drie van Hofs, die was prachtig met name in de voorbereiding van Marco van Ginkel... Een weergeloze actie waarmee hij Ibarra wegstuurde. Lage voorzet van Ibarra bij de tweede paal. Hofs die de bal binnengleed. Daarna een mooie actie van Jansen op de middellijn. Met de hak stuurde hij Ibarra weg. En die lopte de bal over de doelman. De, zojuist is die goal van Havenaar. En hier bijna 10-1 als Hofs de bal goed aflegt op Havenaar. Ja, normaal gesproken zie je in dit soort wedstrijden toch wel dat er enig mededogen is met de tegenstander. Een ploeg uit de topklasse dus, ADO 20. Maar Vitesse heeft iets goed te maken na twee slechte resultaten, een nederlaag. ...tegen VVV en een gelijkspel afgelopen weekend tegen RKC. En dat is natuurlijk toch ook de wedstrijd geweest... ...waarbij Vitesse onbarmhartig werd uitgefloten door de eigen supporters. En uh, die krijgen nu wel waar voor hun geld. Revanche dus van Vitesse. Maar wij gaan naar uh, Deventer, naar Frank Wila, Daar is iets aan de hand. Zesde minuut verlenging. De derde kans in de verlenging al van PEC is raak. Fred Benson is degene die hem maakt na een goede aanval overigens van uh, PEC... Die begint bij Olijven. Die pikt de bal op op het middenveld bij uh, Goat Eagles. Gaat dan aan de wandel. Loopt zich vast. Dan is het Moktar die uh, oppikt. Ascente die alert is. De linksback gaat over Moktar heen. Krijgt de bal mee. Haalt de achterlijn. En schuift dan de bal in de voeten van Benson. De goal is leeg. Want Marsman die was al richting Aschente onderweg. En dus schuift uh, Benson die bal uh, redelijk simpel binnen. Voor pack 2-1 in de, de beginfase van de verlenging. Daar waar Benson al een kans om zeep had geholpen in de. 1 tegen een situatie met uh, uh, Marsman. Hij wilde de bal loppen en dat was er precies waar de doelman van go White Eagles op gokte en dus bleef hij recht overeind staan en werd het een heel simpel vangballetje voor uh, de doelman van go White Eagles op dat moment. En daarvoor een grote kans ook voor Wiljan Pluim die heel veel tijd nodig had om te schieten maar de bal uh, niet langs Marsman kreeg. Uiteindelijk lukte dat uh, Fred Benson dus wel en we zijn uh, in de beginfase van de verlenging daar waar go White Eagles weer opnieuw een achterstand zal moeten wegwerken. Nadat het eerder 1-0 achter stond is het nu nu 2-1 voor Peck Zwolle in die beginfase van de verlenging dus. Met Boer die een bal wegtrapt voor Peck richting het middenveld. De dubbele cijfers zijn bereikt door Vitesse... Het staat 10-1 tegen ADO 20, lage voorzet van linksbek van Aanholt, doorgelopen naar de achterlijn. En invaller Nicky Hofs glijdt de bal binnen, zoals hij dat ook al deed bij de 7-1. En Frank, wat heb jij? 2-2 en dus zijn we nog niet klaar hier. Het is amper 2-1 voor Peck en dan een goede uitval. Eerst was het de goal die viel over de linkerkant bij Ahead Eagles en nu over de rechterkant Cas Peters. De man in de spits, de huurling van FC Twente, puntje strafschopgebied. Hij komt daar binnen, twijfelt niet, roeit die bal in één keer richting de goal van Boer. Onderkant lat en uiteindelijk in het dak van de goal aan de onderkant. En dat is precies waar die moet zijn, die bal voor Go Ahead Eagles. Het is 2-2 in de Adelaarshoors tussen Go Ahead en Peck. you all of my life. Muziek van nu, van 2012. We never part van de groep Moss. Vitesse heeft van ADO 20 gewonnen met de alleszeggende cijfers 10 tegen 1. Vitesse dus door, net zoals Heracles en gisteren al PSV, AZ en Cambuur. Wie van de Go Ahead Eagles en Peck Swolle voegt zich daarbij? Ik vind het wel een hartstikke leuke wedstrijd om naar te kijken, nu ineens Frank. Ja, dat, er moet een beslissing geforceerd worden. Spelers worden moe. Dat zorgt ervoor dat er ruimtes komen op het veld. En dat zorgt er ook voor dat er uh, kansen komen. 2-2 is de stand. We hebben alweer een aardige kans gezien voor uh, go Eagles. Maar uh, die werd niet verzilverd. Nu dan net weer een blessurebehandeling. Op het moment dat je denkt, nou wordt het echt leuk. Dan valt het ineens uh, helemaal stil bij de rechtsbek. Karami die daar op de grond ligt. vlak en bij de zijlijn. al die mannen hebben kramp, joh. Ja, inderdaad. Een krampgevalletje. Uh, en hij is niet de eerste die naar zijn hemstring grijpt. Want ook de doelpuntenmaker, de maker van de 2-2, Cas Peters, zag ik net als Stiekem naar zijn hemstringetje grijpen. En uh, ook hij is uh, daarbij niet de enige. Met name bij Goat Eagles, die het uh, lastig heeft op dit moment. En dat uh, is op zich goed. Voor Pek, maar dan moet je wel kansen creëren en ze ook afmaken. Want Pek heeft al eh, drie kansen gehad in eh, deze verlenging. En eigenlijk pas eh, de laatste gemaakt. Terwijl de eerste twee toch ook goede eh, kansen waren om eh, het af te maken. Uiteindelijk lukte dat dus niet. Go Ahead kan nu ook nog gaan wisselen. Want ze hebben nog drie wissels over. Dat zorgt ervoor dat eh, inderdaad eh, dat nu gaat gebeuren. Turuc, moet gestreden. Bij zijn uh, debuut in de basis, hij uh, gaat er in ieder geval af. Voor hem komt Talu in de ploeg voor wat meer controle. In de slotfase van deze wedstrijd, aan het einde van de eerste verlenging... en die 2-2 stand, bal bij de tweede paal neergelegd. Saimak, ai, duw in de rug, niks aan de hand, zegt Blom. En dus kan Gohet uitverdedigen. Goed, en dan laten we het daarbij. 2 tegen 2 is het in Deventer. Wij gaan naar Heerenveen tegen Feyenoord. Daar zit voor ons Ronald van der Geer. Is het daar ook leuk? Het was leuk in de eerste helft, met name in de eerste 25 minuten. Het is 1-0 voor, voor Feyenoord. Daarna werd het wel iets minder. Feyenoord wat beter. Ja, Herenveen kroop wat in de schulp. Feyenoord heeft slechts één goal gemaakt via Graziano Pelle. En Herenveen heeft daar eigenlijk na een aardige openingsfase weinig meer tegenover kunnen zetten. Inmiddels vijf minuten bezig in de tweede helft. Feyenoord alweer een corner genomen. Die dus niet, ja, of geen gevaar eigenlijk opleverde voor Heerenveen. En Herenveen is zoekende nu vanuit de laatste lijn. Met Ramon Zomer en Arnold Kruiswijk. Twee coaches die elkaar natuurlijk van Havel tot gort kennen. Van Basten en Koeman. Wat dat betreft staat de historie aan de kant. En is het altijd mooi om deze twee grootheden zo af en toe eens naar elkaar te zien kijken. Maar zich vooral toch bezig te zien houden met de ploeg. En dan zal Koeman de meest tevreden zijn van de twee. Van Basten heeft eigenlijk sinds zijn aantreden in Heerenveen nog niet heel veel reden tot tevredenheid. Oh, Cissé weggestuurd En die is snel. Wordt onderuit gehaald? Nee, zegt Nijhuis. Wordt niet onderuit gehaald door Koem. En dus geen penalty. Immer stuurt Cissé weg. Die is razendsnel, komt in het strafschopgebied uit in een duel met Koen. En dan gaat Cizzee naar de grond. Staat Nijhuis er dichterbij dan ik. Maar besluit Nijhuis, terwijl ik dacht toch echt dat de bal op de slip zou gaan. Tot het geven van geen penalty. En dus gewoon balbezit voor Heerenveen. Nou is het even wachten op de herhaling. Want dat is dan de moderne techniek die we hebben. En dan kunnen we zo eens kijken of Nijhuis het gelijk aan zijn zijde heeft. Nu gaat de Roo naar de grond. Dat gebeurt allemaal in de buurt van het schatstropgebied van, van Feyenoord. Ook geen overtreding. En Pelle is aan de wandel. Steekt nu de middenlijn over. Overtreding gemaakt door Van La Parra. Nu zegt Nijhuis voordeel voor Feyenoord. Want Feyenoord heeft de bal via Sisse aan de linkerkant. Koem met uh, de eerste sta in de wegactie. Dan pakt Bruno Martens-Indy de actie over. En gaat er nu een gele kaart uit naar, ik denk, Kums. De Belgische middenvelder die uh, Martens-Indy ten val brengt. Als Martensin die op volle snelheid eigenlijk van de linkerkant naar binnen wil komen. En dan komt nu die herhaling van dat moment tussen Cissé en uh, Kuum. Ja, Kuum speelt inderdaad de bal. En dan blijft er een been hangen waar Cissé over struikelt. Maar ik kan me zo voorstellen dat Nijhuis zegt... Ja, in eerste instantie werd door de verdediger van Heerenveen de bal gespeeld. En dat dan met de glijactie uiteindelijk Cissé naar de grond gaat. Ja, dat was... Uh een tweede actie. Dus wat dat betreft geef ik geen penalty. Ik kan er net meegaan met uh, de gedachten van jij geeft, jij geeft geen penalty? Nee, ik zou toch geen penalty geven. Als ik kijk naar de eerste actie maar ja. ik hoor wat twijfel in jouw stem. Nee, uh, want ik heb weer in mijn oor Kim van der Bos en die is regisseur van dit programma en die weet alles van Waterpolo en die zou een penalty geven. In Waterpolo zou ik de bal inderdaad ook op die drijvende stip leggen. Maar in dit geval, Mart, nee, ben ik het wel met Nijhuis eens. De eerste actie van, uh, van Koem, de verdediger, is echt op de bal. En daarna gaat inderdaad het been verder en valt Cisse daarover. Maar de intentie was recht om de bal te spelen. En dus eigenlijk wel een correcte sliding. Ik kan me voorstellen dat de bal niet op de stip is uh, gegaan. Bij Waterpolo gelden hele andere regels, daar weet ik niets van. iets, namens uh, Heer de Veen met de bal richting Madacek aan de linkerkant. Bij de achterlijn van Feyenoord weggewerkt... door door Stefan de Vrij, maar wel over de zijlijn. En dus is het druk zetten. Wat Heer de Veen nu even doet op die laatste linie van Feyenoord. Dat sorteert effect. Want Heer de Veen heeft de bal. Kruiswijk heeft ingegooid richting Maretchek. Jules iets gevonden. In de as van het veld. Juris iets zou aardig kunnen schieten. Wil hem voor zijn linkerbeen hebben. Maar heeft dan iets te veel veld nodig. Maar kan wegwerken richting Pelle. Die een kop nu wel wint. Maar eenzaam strijder is voorin. En dus op assistentie moet wachten. Nou gaat Pelle ook nog eens een keer hele aardige kap- en draaibewegingen maken. Hij gaat ons elke wedstrijd weer verbazen. Meer verbazen, eigenlijk. Bal terug naar vormer. En met die actie dus van van Pelle heeft Feyenoord het balbezit gecontinueerd. En gaat de bal naar Cisse aan de linkerkant. Die even wat ruimte heeft. Zou op snelheid kunnen komen. Kan ook kiezen voor een voorzet. Doet dat laatste. Wordt spits niet bereikt. Pelle, bal weggewerkt door Zomer. Maar terug richting Cisse. Weer een voorzet. Pelle komt naar de eerste paal. Is dan even weg bij bewaker Zomer. Maar tikt de bal naast de goal van Heerenveen. En zo blijft het dus 1-0 voor Feyenoord na bijna 54 minuten. En gaat Nortveld de keeper van Herenveen, Die is zeker het treffer van Klaasie in de eerste helft voor kwam. En eigenlijk terug kan kijken op een prima optreden tot nu toe in die goal van de Vriezen. Die gaat de doeltrap nemen. Geeft de bal mee aan Jeffrey Gouwenleeuw. Die wijst en gaat vervolgens als hij tegen zomer nou ja, zorgt dat je aan speelbaar bent. Maakt hij de stappen voorwaarts en speelt Koeman. Die staat 10 meter over de middenlijn aan de rechterkant. verplaatst het spel naar de linkerkant. iets met de AD. Aanname in de buurt Janmaat, Maracek aangespeeld. Naanval van V. nu, Finn Bogason. Dan zou er nu geschoten moeten worden. Nee, bal gaat weer naar de rechterkant. Blijft het daarbij? Nee, want van La Pada gaat schieten van La Parda. de redding van Mulder blijft 1-0 voor Feyenoord. Het is inmiddels rust in Deventer. Daar zijn ze net weer aan het spelen, zie ik. En daar staat het nog altijd 2-2. Daar komen we natuurlijk straks op terug. Nog twee wedstrijden hebben we. Eén in Heerenveen en één in Deventer. In Arnhem won Vitesse met 10 tegen 1 van ADO20. En Heracles won van NAC met 3 tegen 1. langs de lijn op 1. Het Radio 1 Jaaroverzicht. En we zitten hier, treintjes kijken, ik zeg, die gaat naar Beverwijk, die gaat naar Amsterdam en bam! Dit Nederlands elftal heeft niets te zoeken op dit EK. Woensdag 26 december, tweede kerstdag. Dames en heren, ik heb een fout gemaakt. Van ochtends 10 tot middag 6, de belangrijkste nieuwsgebeurtenissen van het afgelopen jaar. Chaos en paniek in de bioscoop. All I hear is gunshot, a gunshot. Women and children are screaming. Vivla Republiek, Vivla Een Oostenrijks persbureau meldt dat een lid van de koninklijke familie onder een lawine is bedolven. Ik heb een behoorlijk lopende praktijk.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 Let op het CBF-keurmerk of raadpleeg het register op cbf.nl. Macro, alles voor een fijne kerst. Hele kokoen vers per kilo 5,95. Dit is Radio 1.